Standvoort een hele goede middag. We zijn nu in studio Tolweg 10A met Standfoort op zaterdag. En we hebben de zin in vanmiddag. Sinterklaas is het uh, land uit en dat betekent dat uh, meteen iedereen weer aan het slepen is met de kerstbomen. Dat is duidelijk te zien uh, bij IJsrandel Standfoort. Daar werd er heel wat verkocht, uh, Albert Jan. Goedemiddag, trouwens. Ja, goedemiddag uh, Rob. Goedemiddag, luisteraars. Helaas geen kijkers. Nee, want een mooie studio hebben wij. Ja, de studio is prachtig weer in kerstsferen. Maar helaas, de webcams doen het nog niet. We krijgen al reacties uit het verre zuiden en noorden en westen en oosten. Met name uit België en uit Doorwerth. Weet je waar Doorwerth ligt? Nee, geen idee. Vlakbij oh, Arnhem. Oh, ook daar worden we beluisterd. Ja, zeker weten. En dat is natuurlijk wel jammer. Want ik, de, onze collega's en ondergetekenden hebben natuurlijk gistermiddag goed werk geleverd. Maar we kunt u helaas niet laten zien. We hopen dat we binnenkort toch wel weer webcams uh, uh, uh, online hebben. Zodat ook u, de kijker, mee kan genieten van deze prachtig versierde studio. En mocht u nog daar vragen over hebben... bestuur ik zal het even herhalen. Bestuur, apenstaatje, zfmzandvoort.nl Dankjewel, Albertjan. Vanmiddag weer een uh, druk uitzending. Ja, dus luisteraars, we, gaan weer, uh, we hebben een volle, volle agenda. En uh, we gaan natuurlijk uh, uiteraard, zoals u, u, zoals u van ons gewend bent... de vaste items doen, zoals de evenementenagenda rond half vier. We maken ons natuurlijk allemaal op voor de opening van de ijsbaan volgende week. En uh, dan met alles, alle toeters en bellen, koeken, sopie, oliebollen... en uh, al het feest eromheen. Dus, uh, maar er zijn nog uh, meerdere uh, activiteiten en uh, evenementen in... en rondom ons prachtige dorp Zandvoort die uw aandacht uh, verdienen. Dus ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand... want om half vier is het zover. Om half drie hebben we natuurlijk het weerbericht. Blijft het zo? Het is prachtig. Nou, het wordt nou een beetje heijig. Maar net was nog volle zon en strak blauwe lucht. En uh, men verwacht vanmiddag toch een beetje regen. En steeds meer regen. Maar blijft het zo? Wordt het beter? U hoort allemaal rond de klok van half drie. En krijgen we sneeuw? Dat is ook de vraag natuurlijk. <laughs> sneeuw? Sneeuw. Ja. Dat is het Dan moet u blijven luisteren. Dan uh, weet u dat om half drie. Het dier van de week uh, deze week is Loetje. We hadden vorige week Loetje ook uh, als dier van de week... Helaas is Loetje nog niet, uh, heeft Loetje nog geen thuis gevonden, maar ik vond, ik vond de naam alleen al leuk. Ja, het is geen linker Loetje. Het is geen linker Loetje en ik vind ook dat Loetje een thuis verdient. Ondanks dat ze al wat op leeftijd is, verdient ze toch een, een thuis. En niet een dieren thuis, maar echt een thuis. Het dier van de week om half vijf, Loetje. Gedicht van de week, Rob, je krijgt de druk, want ik heb er een stuk of zes bij me. En, uh, een, jij mag er weer uit gaan kiezen. We gaan er mooi uitzoeken, albert Jan. Kwart voor vijf, het gedicht van de week. Uh, uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. Om drie uur wordt er weer gevoetbald op Duintjesveld. En dan hebben we het natuurlijk over Zandvoort. SV Zandvoort speelt thuis tegen Edo. En daar is voor ons aanwezig onze vlaggever Joop van Es die daarvan live verslag zal doen... en voor de eerste keer rond de klap van 10 over 3. Het is nou wel een keer 5 voor 12 voor S.W. Zandvoort. Hè? Ik bedoel, ze hebben nou genoeg verloren. Nee, we moeten gewoon uh, winnen, vraag. Ze, ze, ze, ze, ze moeten gewoon winnen. En het is nog een speciale wedstrijd ook, S.W. Zandvoort tegen het, Edo. Want het een is een echte derby, hè? Derby de familieleden in de diverse teams en tegenover elkaar... dus dat wordt nog wat vanmiddag. Maar goed, wij zijn erbij dankzij Joop van Es. Kort over vier hebben we nog een, een klein toefje pitreport. Ondanks het feit dat de Formule 1 uh, uh, uh, seizoen achter de rug is... hebben we toch nog wat nieuwtjes... En wellicht ook nog sportkort. Uh, een lang verhaal kortmakend. We hebben genoeg items. Dus genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren. En helaas niet kijken naar uw enige echte lokale zender. ZFM Zandvoort. Maar ik kan hier vandaan zeggen dat de studio er echt prachtig uitziet. En ook de kerstman uh, is weer uh, aanwezig. Daar word ik alleen maar vrolijk van. Dus vanmiddag ook in deze uitzending alvast uh, een paar lekkere kerstplaten. Zoals je dat de rotte feestdagen van uh, ZFM gewend bent. Maar eerst onder meer deze van Tina Turner. Hier is ze met What's Love Got To Do With It. You must understand The touch of your hand Makes my react That it's only the thrill for me girl while possess a attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more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 Altijd een van de betere platen van Tina Turner. Jordan the what's love, Cut to do in it. En dat allemaal op de zaterdagmiddag bij ZFM. Een hele goede middag. We zijn er tot aan vijf uur. Tot aan Entertainment for You. driving het op zaterdag op je eigen lokale radio. Hoor je de muziek van nu en de hits van toen, de gouden oude platen... en alles wat ertussen zit. Zo dus deze van Echo Smit. Blijft een leuk plaatje, vandaar dat we hem weer eens voor je draaiden. Dat was de Cool Kids. Het is tijd voor het Zandvoort nieuws in het kort. Allereerst luisteraars, zet het vast in uw agenda. Vrijdag 4 januari. En dan hebben we het alweer over de uh, gemeenschappelijke Zandvoortse nieuwjaarsreceptie. En waar die gehouden wordt, dat is echt een unieke locatie. In de Tarzanbocht van de Circuit Zandvoort staat de Paddock Club. Dit tijdelijke paviljoen blijft de, het komende jaar op deze plek staan om onderdak te kunnen bieden aan allerlei bedrijfsevenementen. De accommodatie, met heel veel ramen waardoor het uitzicht zo dicht op de racebaan uniek is, heeft een hoogte van 8 meter en binnen, een, een, een binnenoppervlakte van 600 vierkante meter en een capaciteit tot 600 personen en een 300 vierkante meter groot buitenterras. Zo bij deze. Zandvoorters krijgen op vrijdag 4 januari... de unieke gelegenheid om het paviljoen te bezoeken. Want dan wordt de gemeenschappelijke Zandvoortse nieuwjaarsreceptie... in de Club gehouden. De organisatie van de weekmarkt Zandvoort Nieuw Noord... Bloemenhuis Bluis, Tasty Corner, Bakkerij Het Stoepje... heeft op 18 december het Zandvoortse Kamerkoor I Cantatori Allegri... verkleed in Dickens aangevraagd... om Christmas carols te komen zingen op de markt. Het Kamerkoor zingt voor het goede doel en dat is dit jaar een korte vakantie voor kansarme kinderen en tieners uit Zandvoort. Er wordt gluwijn en warme chocolademelk geschonken met uiteraard een kerstkransje. De dagen zijn nog maar kort en veel verkeersdeelnemers gaan zowel op, op weg naar school of het werk door het donker om smiddags op de terugweg wederom in het donker thuis te komen. Voeg daar ook nog eens bij: vaak het slechte weer en er ontstaat een verkeersgevaarlijke situatie voor alle weggebruikers. met defecte of on ontbrekende verlichting. De politie levert een bijdrage aan de verkeersveiligheid. door in deze tijd van het jaar extra te controleren. Een gewaarschuwde fietser telt voor twee. Zo is dat. Verhalen aan de stamtafel in Zandvoorts Museum. Morgenmiddag, oh, zondagmiddag, 16 december. bent u in het Zandvoorts Museum van harte welkom voor verhalen aan de stamtafel.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 Zondagmiddag 16 december, de stamtafel in het Zandvoort Museum. Dat gaat weer een uh, gezellige middag worden, daar in het museum inderdaad. Volgende week zondag. Tot zover het zowel nieuws in het kort. Uiteraard ook naar te lezen op onze eigen app. De ZTVM-app, download hem nu, mocht je hem nog niet hebben. En je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes. En hier is Dotan: Run past the rivers, run past all the life. Feel it crashing and burn.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 een glazen huisplaatje. Maar het glazen huis, dat, dat hebben we dit jaar voor het eerst jammer genoeg niet meer. Maar om een beetje in de stemming te komen van de feestdagen, deze dus van Dothan en Coming Home Now. Het is vijf minuten voor half drie. Ik krijg net binnen dat Zandvoort 6 verloren heeft vandaag tegen Schoten. en Eindstand voor die wedstrijd 4 tegen 6. 10 nou, doelpunten in één wedstrijd. toch oh. geloof, Ze hebben toch beter verloren als vorige week? Ja, dat het is het 7-1. Ja, ik, hè? geloof ik ook. Een stijgende oh, lijn. Heel goed. Goed, nogmaals. Uh, het gift van aan de Oudere Partij Zandvoort... had geen invloed op de besluitvorming. Het college heeft een onderzoeksbureau Bing laten onderzoeken... of een schenking van 4.500 euro aan de Oudere Partij Zandvoort... door een belanghebbende van het Watertorenplein dossier... van invloed is geweest op de besluitvorming. Het antwoord is nee. Het onderzoeksbureau Bing, dat in opdracht van de gemeenteraad... onderzoek heeft gedaan naar vermeende invloed op de besluitvorming... rondom het project Watertorenplein, is van mening dat de gift van 4.500 euro door ondernemer Dirk Berkhout... in, het verkiezing, in de verkiezingskast van de oudere partij Zandvoort... hier geen invloed op heeft gehad. Berkhout werd in november 2017 lid van de oudere partij Zandvoort... en heeft daarmee het bedrag voor de gemeenteraadsverkiezing... van dit jaar overgemaakt. Tevens wordt geconcludeerd dat er geen juridische consequenties... te verwachten zijn. Het college kan zich vinden in de uitkomsten van het onderzoek en neemt de aanbevelingen van het bureau over. Het rapport en de collegebesluit daarover zijn vorige week openbaar geworden en op dinsdag 4 december besproken in de raadscommissie. Deze vergadering begon zelfs een uur eerder dan de gebruikelijke tijd, maar namelijk al om 7 uur. Goed, een einde aan uh, weer een slopende kwestie. Nou, volgens mij wordt het nog uh, verder besproken in de raadsvergadering. Oké, okay, dus we zijn er nog niet helemaal... Uh, vanaf. Nee, zeker niet. Wordt vervolgd. Zo is dat. Dankjewel, uh, Albert-Jan. En voor iedereen uh, die op dit moment uh, de kerstinkoop aan het doen is... ik zei het net al, ik zag heel veel mensen slepen met een uh, kerstboom... gaan we deze draaien. Hier is hij dan. De Buurtuur.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 we de volgende keer. De buurt, super. Goedemorgen, uh, ik ben een klant. Hebben we ook kerstkaarten? Kerstkaarten? Wat voor kerstkaarten? Algeman kerstkaarten? Ja, maar kerstkaarten met prettige kerstdagen. Kerstkaarten zonder prettige kerstdagen. Kerstkaarten met hartelijke groet, uit doet je Wat voor kerstkaarten? Kerstkaarten met hartelijke groen, nou, doet hij groen? Nou dat is weer nieuw. Oh, nou doet u die dan man. Die hebben we niet. Maar wat hebben u dan voor kerstkaarten? Hebben helemaal geen kerstkaarten. Goedemorgen. Goedemiddag. Dat zit zo, ik ben een klant. Goedemorgen. Goedemiddag. Een klant, wat interessant. Goedemorgen. Goedemiddag. Wat heeft u hier zo al? Goedemorgen. Goedemiddag. Ja, op het zoontje is van. echt zo'n uh, zaterdagmiddag dat je lekker je kerstinkopen wat kan gaan doen. Er zijn ook heel veel mensen mee bezig. Nou, goeiemiddag. speciaal goeiemiddag. voor goeiemiddag. die allemaal draaiden we deze de Kerstsuper. De gouden oude single van uh, André van Duin. Hij blijft oh. gewoon leuk. Vierde Kami is het half drie geworden. Tijd voor het weerbericht voor de komende dagen. Hoe ziet dat eruit albert -Jan? Nou, laten we eens even teruggaan naar vanochtend. En vanochtend kwam het nog tot enkele buien. Maar de buien trekken de, regio, eh, trekken de regio in de loop van de ochtend uit. En daarna is het een tijdje droog. De zon zal geregeld schijnen, maar er staat wel veel wind. In de polder is de zuidwestenwind vrij krachtig tot krachtig. Windkracht 5 tot 6. En aan zee hard tot stormachtig. Windkracht 7 tot 8. Verder komt het de hele dag tot zware windstoten, tot wel 85 km per uur. De temperatuur ligt rond de 11 graden. Vanavond trekt er een gebied met buien geregen over de regio, en komende nacht draait het om losse buien. De wind waait doorsta uh, blijft doorstaan en koelt het af naar een graad of 7. Morgen draait het ook om flinke buien, maar tussendoor schijnt ook de zon. De wind waait uit het westen tot noordwesten en is vrij krachtig in de polder en hard aan zee. En de temperatuur stijgt naar een graad of 9 à 10. De komende dagen, na het weekend, is er maandag nog kans op enkele buien. De dagen daarna profiteren we van een hoge druk. De neerslagkansen nemen af en de temperaturen gaan omlaag. Maandag wordt het nog een graad of 8. En donderdag, donderdag blijft de temperatuur steken bij maximaal 5 graden. Ook de nachten worden kouder, met halverwege in de week zelfs kans op lichte vorst. Vanaf vrijdag gaat de temperatuur weer omhoog... en neemt bovendien de kans op de regen weer toe. Aldus Rico Schreuder. Nou, komt er dan toch misschien nog sneeuw aan, zo rond de kerstdagen? Nee, je weet het, je weet het reken, maar nooit. Je, je weet het niet. Die temperatuur gaat in ieder geval de komende dagen flink uh, dalen. Het weer is na te lezen op www.ricoweer.nl... of kijk ook eens op www.meteopagina.nl. 11 of vier. Tussen 2 en 5 bij ZFM. Zou ik uh, deze single uit uh, de jaren 80 van Elf enviel, joh, de Big in Japan. Ja, CFM 24 uur per dag radio, maar we zitten niet alleen op de radio, ook 24 uur per dag op tv. Beleven het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV op kanaal 45. GFM. En digitaal ontvangen op kanaal 40 via Siggo.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 so-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 Ja, ik weet uh, dat dit uh, een van uh, jouw favorieten is, uh, Albert-Jan. Dus ja. ik denk, laat ik hem maar eens uh, weer uh, uit de kast halen. Eh? Ben je zeer Toch, dankbaar. Toch, hoor je en uh, walk. Ja, mocht je met de kerst inkopen, bezig zijn op dit moment... met heel veel uh, sterkte daarbij en uh, de kerstboom opbouwen natuurlijk. Hè. Ben jij al helemaal klaar voor de kerst? Ja, ja, ik heb de, de kerst boom al in de kamer De kerstboom, is dat een uh, kunstboom of een uh, echte nee, nee, een kunstboom. Een is kunstboom. praktische overwegingen is kunstboom. Oh, okay. maar goed, de kunstboom. er gaat natuurlijk niks boven een natuurlijke boom, maar goed. Uh, Eentje waar standaard uh, de lampjes al in ah, zitten. Kan de klaar en kan de zijn klaar. de, de, de, cadeautje, de, cadeautje, de cadeautjes Oké. Dus oh, okay. <laughs> jij <Ja>, bent <de, laughs> klaar voor de kerst? We zijn er heel lang mee bezig geweest. Nog, ja, dat, nog dat, geen vijf minuten. Dat geloof ik. <laughs> Helemaal goed. Goed, uh, de VVV Bali, die gaat vanaf januari zich vestigen in het Zandvoorts Museum. Vanaf 1 januari zal VWV Zandvoort zijn gehuisvest in het Zandvoortsmuseum aan het Gasthuisplein. Het betreft alleen de baliefunctie. De medewerkers van de marketingafdeling van Zandvoort Marketing verhuizen niet mee naar het museum. In het traject van de transformatie van VWV Zandvoort naar Zandvoort Marketing... oftewel van VWV-kantoor naar City marketing organisatie, is gekeken naar de wens en de haalbaarheid van de baliefunctie. De laatste jaren is het aantal bezoekers dat het VVV-kantoor binnenstapte... sterk afgenomen omdat tegenwoordig heel veel informatie online wordt gezocht en gevonden. Toch is ervoor gekozen om de balie nog niet helemaal af te stoten. De VVV zal in elk geval een jaar in het museumhuis vesten. Daarna zal worden besloten of het wordt voortgezet. Vooralsnog zijn zowel de, het museum als Zandvoort Marketing... zeer enthousiast over deze oplossing. Waar de marketingafdeling heen gaat is nog niet bekend. Gesprekken met een geschikte locatie... Uh, zijn in een afrondende fase. Uiterlijk begin januari wordt hier meer duidelijkheid over verwacht. Het pand aan de Bakkerstraat zal op termijn worden verlaten. Nou, wel een goede plek, toch? Het ja. Zolverse Museum ja, ja, inderdaad uit, uit, vooral een vraag van de toeristen. Uh, uitstekende locatie. Zo is dus het. Een, Nog een, in... even wanneer uh, gaan ze verhuizen? 1 januari. Zijn ze 1 januari. 1 januari. Alleen de baliefunctie, Oké. Okay. Dus uh, bedoel, alle, alle, alle archieven en, en, en andere ding, activiteiten blijven natuurlijk gewoon doorgaan. Maar in ieder geval, als je naar het museum gaat en bij het VVV, ben je al bij een, een van de evenementen in Zandvoort. Dus nee, prima, prima combinatie. 1 januari, nieuwe plek voor het, uh, het VVV-kantoor. Dus niet voor de medewerkers van marketing, maar wel het kantoor. Dus voor alle vragen van de toeristen zijn ze dan uh, beschikbaar in het Zandvoortsmuseum Museum aan het Gasthuisplein. Ja, zometeen in de volgende uur gaan we aandacht besteden aan de wedstrijd van vandaag: de Derby. SV Zandvoort speelt vandaag tegen Edo. Nou, Zandvoort 6. Ook bekend onder de naam Veteranen 1... die heeft inmiddels zijn wedstrijd al gespeeld tegen Schoten. stond van die wedstrijd, 4... Uh, nee, wat was het ook weer? 6-4. 6-4, ja, dat was het. In het, het voordeel van? Ja, Schoten. de tegenpartij. <middels> van dit jaar mogen dit soort platen weer gedraaid worden op de radio. En blijft leuk. Dit is de single van Kim Wild en Four Letter Words. Zet je radio onder de kerstboom. En zet hem op VFM. See those faces Zo'n geweldig versierde studio zit aan de tolweg Drive Tina. On home, on... Dan uh, mogen de echte kerstplaten natuurlijk ook niet ontbreken op de radio. We kozen ditmaal voor de bekende single van Chris Ria... in Driving Home for Christmas. Wat ja, leuk leuke is, uh, Albert-Jan, we hebben de eerste kerstkaart binnen. Hey. Wij van uh, ZFM. Oh, digitaal. Oh, digitaal. Ja. Hendrik uh, Jankeur, dank voor uh, de leuke kerstkaart. En mocht je ook een kerstkaart digitaal willen sturen... dat kan uiteraard via de Facebook-site van ZFM. Zoek even onder ZFM Zandvoort op Facebook. En je vindt ons voor zelf. Vind het leuk om een kaartje van je te ontvangen. En ik hoorde net van jou dat wij een pannenkoekenhuis gaan beginnen. Ja, het ja, lijkt, me, lijkt me enig, ja. Rob. Maar, want uh, het pannenkoekrestaurant Kraantje Lek in Overveen... bij iedereen natuurlijk wel bekend, staat namelijk te koop. Wie pakweg 1,35 miljoen euro voor over heeft... mag zich zelf, zichzelf uitbater noemen van een pleisterplaats... die al eeuwenlang mensen van heinde en verre trekt... om te genieten van de rust, de bijzondere ambiance... karakteristieke gerechten en de historische charme... van de plek aan, aan het duin. Dit object, object behoeft nauwelijks nadere introductie... begint de verkoopadvertentie op Funda. Want wie kent Kraantje Lek niet? De makelaar heeft een punt... Want veel inwoners van Haarlem en omgeving en de Eimonds zullen wel eens hebben gegeten in het restaurant aan het Duinlustweg. Tot eind jaren 60 van de vorige eeuw waren dat uitsluitend pannenkoeken, maar sinds 1967 kun je er ook gerechten voor wildspecialiteiten niet zelden geschoten in het naastgelegen duingebied terecht. Toch gaat de geschiedenis echter veel verder dan een halve eeuw terug, benadrukt de makelaar. Zo stond er in halverwege de 16e eeuw al een herberg... en die vooral werd gebruikt door de vissersvrouwen... die van Zandvoort naar Haarlem liepen om hun handel te verkopen. De rijke historie wordt echter niet alleen gedragen door de verhalen... maar ook door de karakteristieke en authentieke elementen... als de houten balken en de raampartijen. Zoals gezegd, wie eraan denkt het restaurant van de familie Bloemen over te nemen... moet uitgaan van een richtprijs van nog 1,35 miljoen euro... Daarvoor krijg je ook de inventaris erbij en kun je het restaurant zonder problemen voortzetten. Andere plannen? Er zijn veel mogelijkheden. Maar het pand heeft de monumentenstatus, wat betekent dat, er, uh, dat het van buiten intact moet blijven. Geïnteresseerd in de kijkdagen? De kijkdagen zijn op woensdag 12, donderdag 13 en maandag 17 december. Uh, en 12 december is dat van 11 uur s morgens tot 3 uur. Op 13 december van 9 uur s morgens tot half 11. En op maandag 17 december van 09.00 uur. Goed, pannenkoekenrestaurant restaurant, kraantje Lek staat te koop. Dankjewel Albert-Jan, ik heb met je meegeschreven. De data die zijn inmiddels bij mij bekend, dus ik ga maar even een kijkje nemen, goed, denk ik. ik. Hou op de hoogte. Ja, kan ik een lening bij je afsluiten of niet? Bij deze geregeld. Helemaal goed, dankjewel daarvoor. Tot zover, weer de berichtgeving. We gaan op naar het nieuws en weer van drie uur met nog twee platen. Waaronder deze van Joey Louie en de nieuws. We've had some fun. Yes, we've had our upset. Een plaatje waar je gewoon lekker vrolijk van wordt op deze zonnige zaterdagmiddag. Want dat is het. En nog niet echt het kerstgevoel daardoor. Maar dat gaat vast en zeker wel komen. En de temperatuur die gaat dalen. Dus we gaan ook een beetje fors krijgen. En wie weet misschien ook wat sneeuw. Hey, eindelijk een uh, witte kerst. We gaan het, uh, we gaan het meemaken. Nou, de top 3, uh, of nee, de, de top 10 is uh, bekend uh, geworden van de top 2000. En op uh, nummer 1 vinden we Queen Bohemian Rhapsody op 2 uh, Eagles en Hotel California. En wie staat er op nummer 3 in de top 2000? Van 4 naar 3 één plaatsje gestegen: deze Billy Joel en de pianoman.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 BFM wenst jullie allemaal fijne dagen en...